Dit was het NOS-journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A9 van Alkmaar naar Amstelveen. Nu een half uur vertraging tussen Beverwijk Oost en het knooppunt Rotterpolderplein. Door een ongeluk is er een rijstrook dicht. En ook een half uur vertraging op de ringweg van Amsterdam. De A10 Noord richting de A10 West. Dus Amsterdam Noord en de Koentunnel. Vier kilometer en ook hier is een rijstrook dicht. En tot zover de verkeersinformatie.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 Oh yes jongens, heerlijk. Het is 4 over 7. Dat betekent maar één ding, het is tijd voor de Euro Breakdown. Ik wil jullie zoveel mooie dingen gaan vertellen. Het is prachtig. Ik heb een heerlijk lang weekend. De 40 lekkerste platen van Europa staan weer voor jullie klaar, jongens. En dan gaan we gelijk beginnen met de nummer 40, 365 Z, Katy Perry. Meer nieuws, meer gekke dingetjes komen straks. Patrick komt misschien ook zo nog wel heel even voorbij. En wie weet krijgen we Vanity ook nog in de studio, dus wie weet... Heb je die ook nog tijd voor? Je moet het maar weten in twee uur. Maar eerst, 365... Waking up next to you in the 6.5 worden hier bij de Euro Breakdown. Heerlijk jongens. Het is alweer 8 over 7, maar niet geen stress, geen paniek, want we zitten hier helemaal relaxed met de 40 lekkerste platen van Europa. Oh, yeah. Nou, zoals ik net al zei, Patrick, Vanity komen waarschijnlijk wat later en als ze niet komen, dat maakt niet uit. Dan hebben we de 40 lekkerste platen nog steeds hier op rij voor jullie klaarstaan. Mijn naam is Mike Beleden, dit is de Euro Breakdown. Woep, woep. We zijn er weer. Heerlijk jongens. Het is Prachtig weer vandaag. Ik weet niet wie er van jullie buiten is geweest. Graag vingers op alsjeblieft. Ja, dat zijn er twee. Dus, nou, Het is prachtig weer vandaag. Heerlijk. Echt, echt genieten. En ik, ja, ik, ik moet een beetje schuld bekennen. De meeste mensen hebben natuurlijk pas vrijdag om 5 uur. smiddags middags om 6 uur. S'avonds uh, s of in ieder geval na vrijdag pas weekend. Ik heb het al vanaf donderdag. Donderdag half één is mijn weekend ingegaan. Heerlijk. Dus extra veel tijd gehad om de lijst natuurlijk uh, te bestuderen. En deze week uh, kan ik jullie in ieder geval vast een beetje meenemen... in wat er in die lijst gebeurt. Er zijn natuurlijk logisch wat verschuivingen geweest. Maar er zijn ook twee nieuwe platen binnengekomen. En welke dat zijn, daar uh, ga ik je straks aan uh, voorstellen. Uh, waaronder uh, een nieuwe plaat die in een nieuw jasje is gestoken. Gestoken, gestoken niet gestoken. Um, en even kijken, de tweede plaat. Ja, de tweede plaat is... Uh, ja, ik, ik wil het eigenlijk al gewoon gaan verklappen, jongen. Het zijn zulke lekkere nummers. Ik heb ze vanmiddag even op de voorluister gehad. Even... Ja, niet alleen vanmiddag, moet ik het op mijn schuld bekennen, maar ook, maar ook wel wat, wat langer. En dit zijn echt topplaten, Het heerlijke platen. En dan gaan we maar gelijk met de eerste van de twee nieuwe binnenkomers gaan we beginnen. En dat is van Leandro da Silva. En Leandro da Silva heeft dit keer de samenwerking opgezocht met uh, Seawell featuring Sam Stray. En hij heeft de plaat Lick Up hij heeft die uitgebracht. En dan hoor ik je denken. lik up. Lick up. Lick up. Hmm. Waar ken ik dat van? Waar ken ik dat van? Nou, die plaat... What? Ja, Lick up. Dat, lik up. Die, die plaat, die heeft hier dus al zo'n keertje ingestaan. Maar hij is dus nog een keertje terugkwam In een ander jasje. Ga jullie nu gelijk aan hem voorstellen. En geloof me, als je zin hebt in de zomer, dan ga je het nu sowieso krijgen. Handje in de lucht bij de Your Breakdown. En go. En go. I kick up, kick up, let go, let go, Wanna lick up, lick up, I'm a fist up high, and a kick, kick, kick, kick up, kick up, let go, let go, Wanna lick up, lick up, I'm a fist up high, and kick up, kick up, let go, let go, and lick up, lick up, I'm my fist up high, let go, let go, De Silva doet het altijd goed. We gaan daarna door met Kelvin Harris, Dua Lipa... met One Kiss, de beukplaat van de Eurobreakbaan. Er staat er al meer dan een jaar in, mag ik even mededelen. Zo nog heel veel meer nieuws, maar eerst One Kiss, Dua Lipa, Calvin Harris. Uiteraard, het je breakdown. Ik zei het al, Patrick is waarschijnlijk wat later en hij is in die building. Hallo, <laughs> en even snel ik? alles pakken. Heerlijk, heerlijk, heerlijk. Maar ik ben er. Had jij daar gewoon koffie gepakt? Nee, water. Water. Ik had een droge koffie. Ik mond? denk die rat die komt met koffie <laughs> aan. Hè. Ik denk, nou, dan vergeet hij mij gewoon. Natuurlijk niet. Vergeet jou nooit, hè? <laughs> Lekker man. Zo. Wat was je doen, jongen? Ik was even aan die arbeid. Ja, aan die arbeid? Ja. Aan die arbeid. En is het nog geluk met die arbeid? Ja, zeker. Zeker. De platte kar kwam net langs. Oh, nou. Zandvoort vrouwen, hè? Kampioen. Hartstikke goed. Ja, Trots. zeker. Trots. Volgens mij ook de derde van Zandvoort. En de heren zijn ook kampioen. Maar die kwamen niet. Nou, aan. dat betekent dat het echt één groot feest wordt in het dorp. Ja, geen gekke Dat wordt het zeker. Dat gaat eraf. Harry Pompenma. Ja, zeker. Schepje erbij. Dus dat was jouw weekend ook tot nu toe? <laughs> tot nu toe wel, ja. <laughs> lekker, joh, lekker. Ja, hartstikke goed, jongen. Ja, ik, ik stond net te vertellen, het verkondigde dat ik eigenlijk al vanaf donderdag half één weekend had. hé. Donderdag half één ben ik echt gewoon de toko uitgelopen. Ik zeg van, you, <laughs> ik kom okay. niet meer terug. Als, kom wel terug. Maar. Ja, maar tot na het weekend. Uh, nee, want ik werk maandag en dinsdag werk thuis. Dan hoef ik maar een halve dag thuis te werken. Meen je niet? Ja. Dus vanaf donderdag tot maandag ben je helemaal vrij. Nou ja, na thuiswerken dan. Nou ja, kijk, weet je, thuiswerken valt allemaal wel mee. Weet je. Je, moet wel wat, je moet wel wat doen, maar ja, je zit gewoon lekker thuis. Ja. Helemaal prima. Ja, op eigen tempo. Ja, ah, precies. En zo is het. Echt helemaal geweldig. Ja, gisteren ging ik ook weer gisteren. even de kroeg in. En ik, oh, nou ja, maak ik... weer even, Weer even. Ja, voor, voor het eerst in een lange tijd. Ah, oké, okay. ja, toen Hoe is dat ik... afgelopen. Ja, ik zag de klok van drie uur. <laughs> Denk ik. Lekker, <laughs> lekker. Juist, ja, hartstikke goed. De bus. Ah, oké, okay. dan, <laughs> dan, dan, dan weet ik wat er gebeurd is. Yep. Mooi, even een samenvatting van het nieuws dat we nog hebben. voor de komende uh, anderhalf uur uh, die we nog hebben staan voor de Yo-Breakdown. We hebben onder andere Duncan Lawrence, die scoort natuurlijk in Europa in de hitlijsten met zijn uh, plaat Arcade. Uh, Zwolle die ziet af uh, van het uh, gastheerschap van het Songfestival 2020. En Metallica doneert heel veel, heel, ja, een heel concertopbrengst aan de kindervoedselbank. Dat en nog heel veel meer nieuws hoor je natuurlijk straks. Dus daar komen we zo nog op terug. We gaan intussen dat gaan we ook verder naar de volgende plaat die ik voor jullie klaar staan. Je hoorde hem misschien stiekem al een klein beetje. Nou, of misschien ook niet. Ik denk het eigenlijk zelfs niet. Want we hebben hem ook al denk, even een weekje even niet laten horen. Puur omdat we zoiets hadden van... Ja, weet je, hè, dat kan even niet. Er zijn te veel nieuwe platen. Maar goud van oud, zelfs een nieuwe week, dan heb je net... The Prince Karma. Later, bitches. What the hell do you mean? I've got to wait in line. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, so you let me in. Can you just just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Oh, my God. Sound. We come around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 Yes, dames en heren, het is 1 over half 8. En dat betekent maar één ding. We gaan beginnen. We pakken naar nummer 40 en gaan door tot nummer 30. Deze week trappen we af met 365, Zed en Katy Perry. Staan op dit moment 14 weken op de lijst. En al dus ook op de schopstoel. Stonden vorige week nog op plek 33. One Thing, Mr. Belt, Weasel en Jack Wins vind je deze week op plek uh, 39. Ja, hij staat 8 weken in de lijst. Stond uh, 37, uh, ja, plek 37 vorige week. En Fading van El Verben en Elira vind je nu op plek 38. Staat nu 17 weken. In de lijst en stond vorige week op plek 35. Nieuwe binnenkomer Lick Up op plek 37. Leandro da Silva, Sewell en featuring Sam Stray. En plek 36. One Kiss, Calvin Harrison, Dua Lipa. Gaat hij dan eindelijk de lijst verlaten deze week? Hij zat 58 voor een keer in deze lijst. Hij stond vorige week nog op plek 34. Can't get enough. Chesto en Mesto staat nu zes weken in de lijst. Kwakkelt een beetje tussen 40 en 30 in. Staat nu op een uh, schamele plek 35. En hij stond vorige week nog op plek 26. Dus is flink gekelderd. Op plek 34. Later bitches. De Prince karma. Vond je vorige week nog op plek 24. Nu op plek 34. 10 plaatsen gezakt. Maar staat natuurlijk ook alweer zo'n 24 weken in de lijst. Op plek 33. Faith, Mogai en Luciana. Vind je nu al drie weken in. Nee, vijf weken in de lijst. Excuses. Staat nu op plek 33. Vorige week op plek 29. No Sleep, Martin, Gerricks en Bon. 13 weken in de lijst. Staat nu op plek 30. En nee, hij stond op plek 30. Plek 32. Het gaat lekker vandaag. Plek 31 vinden we, vinden we I Feel It van Left Wing en Cody. Oh, daar gaan we helemaal de bietenbrug op. En All This Love van Robin Shields en Harleke vind je deze week op plek 30. Ik heb gezegd dat er twee nieuwe binnenkomers zijn deze week. En die hebben we, de tweede staat op plek 29. En dat is Lateback Luke en Keanu Silva met Oh Yes, Rockin' With The Best. En daar gaan we nu naar luisteren. Al volgeluisterd, ik heb het al gezegd. Gewoon een topplaat. Jullie gaan het ook vinden. Floating into the light, can't decide if I'm drunk or sober, energy, faces crawling to my knees, moving one, two, three, I surrender to the beat, give it one more breath, heart is pounding in my chest, oh yeah, you're not rocking with the best, oh yeah. Sorry James en Ryan Marciano dat kan natuurlijk ook niet anders. Heerlijk, Patrick is er ook weer bij. Leuk hè? Ja. Heb je me gemist? Dat eerste uh, halfuurtje. Ja, ja, ja. Wel, wel okay. echt verschrikkelijk. Je nee, hebt wel mazzel dat ik er ben hè? Misschien had ik het gewoon wel druk gehad dat ik gewoon niet kon ja. komen. Ja. Al zo, oh, verschrikkelijk zou dat geweest zijn. Ik hoop er een stiekem mull op maar. <laughs> nee. Oh, oh, oh. Ik kan het niet, jongens. Nee, zo ben ik niet. Zo nee. ben ik niet. Je doet alleen maar zo. Hey, mocht u dat op de achtergrond horen trouwens. Wij hebben uh, op, uh, aan de zijkant van het gebouw hebben we de scouting volgens mij op bezoek. Ja, Scouting zeker. Zandvoort. Zij zijn lekker van het weer aan het genieten en zijn spelletjes aan het doen of wat dan ook. Ja, die zijn ja, gewoon die zijn zijn lekker, zijn lekker aan het liedjes er, aan het zingen. Ik heb geen bananen vandaag en alles. Ik heb geen bananen. Heb je hey. die ook voorbij horen? Komen? Ja, die word ik net voorbij komen. Nah. Leuk hè? Serieus? Ja, zeker. Ik heb geen bananen vandaag. De ik heb een tip, jongen, echt, oh, echt? deze week. Hebben we het met echt... bananen te maken? Nee. Maar... Zang zangerines? Nee. <laughs> ik zweer het je. Ik echt. Het tweede, kijk, jullie, blijven, jullie moeten gewoon sowieso blijven luisteren. Dat is één ding wat vast staat. Maar ik heb een tip voor het tweede uur. Ik ben hem de hele week al aan het luisteren. Is hij nieuw of is de... hij oud? Ja, hij is wel nieuw. Hij is wel nieuw. 2019, 2018? Ik, ik denk wel 2009. Nee, wacht. <hijen> het is vermakelijk. Ik denk niet dat uh, jullie het horen. Maar ja, maar, maar, maar, maar, maar, ik, ik denk, nou, dat ze we het wel horen als wij het horen. Dan, dan moet het toch haast wel. Maar uh, ja, ja. Het klinkt ja, ja, ja, heel ja, gezellig ja, buiten. Ja, nee, vooruit. Hey, wij gaan intussen gaan we snel door naar het nieuws. Want er is natuurlijk weer genoeg gebeurd in Showbizland. Laten we even bij het begin beginnen. We hebben natuurlijk uh, uh, ja, het Festival gewonnen. Ja. Oh. Echt sinds hele lange tijd is dat 44 jaar. Ja. 44 jaar? 44 jaar geleden is het voor het laatst geweest dat Nederland het Songfestival heeft gewonnen. Dat meen je niet. Ja. 44 jaar. Ik weet alleen niet meer welke. Waarschijnlijk Ding Ding Dong of zo. Ah, ik weet het ja, ik <laughs> ik ook heb... niet meer. Gerard Joling is er ook daar jong, te jong nog voor. 88 was hij, had hij meegedaan of zo uh, Gerard Joling? Ja. Ik dacht dat Gerard ook gewonnen had voor ons namelijk. Dat dacht ik. Ja maar dat is... Nee. Nee. Ja, niet, nou, niet niet. Niet. Nou, dat klopt niet als jij zegt 44 jaar. Ja. Nee. Wat het Songfestival in ieder geval betreft, uh, dat, uh, het is natuurlijk zo volgens mij degene die het wint, die moet hem dan hosten hè, het, volgende, het volgende jaar. Ja, klopt. En uh, nou heb ik begrepen dat, uh, ja, omdat wij hem winnen, gaan wij hem, moeten wij hem gaan, or mogen wij hem gaan organiseren. Moet maar maar uh, ja. Zwolle ziet dus af van het gastheerschap van het Songfestival 2020. Uh, ze zien af van de mogelijkheid om dus in 2020 uh, gastheer van het Eurosongfestival te zijn. Uh, laat dus directeur uh, Tony Denneboom uh, van uh, de even uh, evenementenlocatie IJsselhalle uh, vrijdag dus weten aan uh, de Stentor. Ja. Um, de accommodatie voldoet niet aan de eisen. Qua omvang, uh, faciliteiten en capaciteit gaat het op dit moment niet lukken. Je kunt bijbouwen, maar ook dat is niet ideaal. En hier het songfestival houden is alsof je de Champions League finale in het stadion van van Pek uh, ja. laat, uh, laat, laat Denneboom weten. Ja. Uh, de organisatie van uh, de IJsselhallen maakt een uh, promotiefilmpje om een uh, gooi te doen naar het gastheerschap, maar volgens de directeur ontstond dat vooral uit gekkigheid en is het filmpje nog voor de winst van uh, Duncan Lawrence gemaakt. Uh, we hebben altijd geroepen dat als je het reëel bekijkt dit niet de plek is om het Songfestival te houden. We zijn geen zingodoom of ahoy. Uh, akoestisch gezien zeker niet en in principe uh, staan we met 6-0 achter en hebben we vanaf het eerste, ja dat hebben ook vanaf het eerste moment gezegd. Al dus Dinnenboom. Ik denk dat hij gewoon boos is dat het niet in december was. Ja, ik wou, ik wou die grappen maken. Ik zat te denken: kan ik hem maken? Zal ik, ik het doen? Oh, Dennebo. Ja, uh, ja, hij was iets te voor de nee, hand liggend. Ja, ja. Het was echt, uh, ja. Nee, hij is gewoon boos dat het niet op de kerstdagen komt. Ik, ik denk dat dat het wel een beetje ja. is. Ik denk, uh, ja, misschien dat het een minder kachin voor hem is. Maar ja, het is. Hè? Uh, <totstuk> ja, ja, ja, okay, ja. <totstuk> ja, Dat kan ook nooit serieus. Dit had er ook bij bijgekeurd. Ja, gelukkig weer. Een Top, man. kerstboom voor dan ding. Ja, leuk, man. Hup, gaat hier op de stapel. Gezellig, man. Hé, dat in ieder geval. Dus ja, zwolle die. Je ziet in ieder geval af. Uh, de beredenering vind ik op zich een, een, enigszins een hele goede. Er, er moeten wel flink wat mensen in, in die toko passen. Ja, zeker. Ik denk uh, Sicodome. Ja, ahoi. Ja, qua bereikbaarheid, hoe wil je dat gaan doen? Want het is op zich goed bereikbaar. Parkeerplaatsen zijn er. Zeker. Genoeg. Maar, ja, je hebt de arena uh, erbij. Ja, ja, ja. Ik, maar ja, je, je moet even wel even... plannen dat het niet tijdens een wedstrijd is van, uh, van Ajax. Dan heb je heel veel mensen op één kleine plek. Ja. <laughs> en dat ik zou best wel eens de harde kern van Ajax op de vuist willen zien gaan met harde kernen <laughs> songfestival <Ja. laughs> Zie je dat voor, ja? <laughs> oh, uh, uh, eentje wel. gooi je met fakkels en eentje gooi je met theblaaijes. <laughs> dan gooi je, je gewoon je dit. Uh. En dan gewoon... <laughs> dan, dan zie je gewoon echt gewoon de klappen, de, de klappen vliegen om je oren, denk ik dan. Ja, de tegen fakkels. Oh, verschrikkelijk. <laughs> echt waar. Nee. Nee. Hey, dan nog wat als we het toch een beetje over grote feesten hebben. Metallica die doneert dus een deel van hun concertopbrengsten aan de Kindervoedselbank. Metallica komt in juni naar Nederland voor een concert in de Johan Cruijff Arena in Amsterdam. En zoals bij alle concerten van de band wordt een deel van de opbrengst gedoneerd aan een lokaal goed doel. Stichting Kinderen van de Voedselbank ontvangt dus ook een check van de band. De stichting maakt op haar website bekend dat ze zijn benaderd door de All Within My Hands Foundation van Metallica. De Amerikaanse... Ben doneert vaak aan goede doelen. die iets voor kinderen willen betekenen. En in Nederland viel de keuze dus op. Uh, ja, de kindervoedselbank in Dodewaard. Uh, werknemers van de stichting zijn op 11 juni uitgenodigd. voor een meet and greet. waarbij de cheque overhandeld gaat worden. En het wordt. Uh, in ieder geval het bedrag van de donatie. is dus nog niet bekendgemaakt. Uh, het optreden van uh, 11 juni. in uh, de Johan Cruijff Arena. is onderdeel van het World Wired. Uh, ja, zeg goed? De World Wired, Wired Tour. Wired, niet Wired, Wired Tour. Uh, en de band die staat, die stond in 2017 stond er nog twee keer in het single Dome. Dus het alweer weer kleine twee jaar geleden dat ze zijn geweest. Ja, ja. Nou, leuk. Ah, goed. Ik, ik vind hartstikke netjes dat ze dat, dat ze dat op die manier ja, aanpakken. Denk ik het helemaal. Tuurlijk. Dan nee, dan het niet alles in je eigen zak stoppen. Nee, nee, nee. Maar ja, weet je, zoals je hoort. Je merkt toch dat ze dat wel, wel vaker doen. Dat dit niet, niet iets is wat ze, wat ze dus nu voor het eerst doen. Ja ik, ja. De, de, de, de ja, ik heb dus hetzelfde. Lijkt af, he. ik, heb, ik, ik heb hetzelfde. Ja. Uh, dan uh, wil ik uh, met jullie doorgaan uh, naar de snelste klimmer eigenlijk van deze week. Degene die dus het, het snelste is uh, gestegen. Klom in de dennenboom. Ja, die, die, die, die klom ook in de dennenboom, inderdaad. Nee, dat is uh, Steve Ajokie uh, met uh, E-Lok. Uh, met Do It Again. Uh, waar hij staat, dat hoor je natuurlijk straks aan het einde van dit eerste uur. Maar eerst gaan we eens even luisteren en daarna lekker naar de scouting luisteren. Ook op de achtergrond. Do it again. Do it again. Do it again. Okay. Like Patrick Work the body. Uh, ja, eigenlijk wel. Ja, zou je af en toe wel van Hé, <laughs> hey, normaal Uit je Niet te toe, gaan. Zo. <laughs> en nou. Haha. Flex. in de muscles. En ik denk van, waarom doe ik dit? Er is niks te zien. G, Bring, bring, out, the, bring out the guns, the gunners Wat? Waato. Poef, poef. Wat zijn die guns? Laat die guns zien. <laughs> En dan staat hij, hij zonder onderzoek dan hij naar beneden en dan staat hij gewoon hij voor die spiegel, staat hij... I'm a fire in my laser! <laughs> <laughs> laser. Nee, dat valt wel mij, toch? Uh, uh, uh, uh, is het allemaal uh. zo erg, jongen? Ja, het is echt verschrikkelijk. Ja, ja. Ik moet echt meer trainen. Ja. Ja, ik, morgen heb uh, ik weer een wedstrijd. Dus... Morgen heb je weer een wedstrijd? Ja, bodybuild. Bodybuild. <laughs> ja, ja, ja. ja, ja. Nee, doe maar honkballen gewoon. Ja, nee, ja, honkbalwedstrijd. Ik wil je eigenlijk wel zien bodybuilden. <laughs> dat wil je niet. Nou, dan kun je wel lachen. Nou, waarom? Dat is niet... Niks. Nee, niks. Ja, is Nik niks zwaardig, nee, die, nee, ja, het is één. Niks noemenswaardigs zo Nee, het is niet een sixpack, maar een one, one pack. Maar je kan, je kan toch gewoon gaan sporten? Dat is Dat is geen probleem. Ik spoor niet. Dat, dat is stap sporten. Oké, oh, oké. Okay. <laughs> uh, jongens, jongens. Oké, oké. Het is af en toe weer zo jammer. Weet je, dan denk je gewoon, weet je, van... Hey, dan heb je weer even zo'n momentje... Zo'n momentje dat je me een beetje aanmoedigt. Ja, en ja, en dan, ja, ja. En ja, dat gaat gewoon... Down the drain. Bloep. Het gaat dat het verdwijnt gewoon allemaal weer. Dus yeah, Ja, it's gone. Ja, heerlijk. Heerlijk. De nummer 30 tot en met 20 presenteer ik u hier bij The Euro Breakdown. Te beginnen inderdaad met nummer 30. Want wie hebben we daar staan? All This Love, Robin Schultz en Harleks. Staat nu drie weken in de lijst en stond vorige week op plek 17. Dus wel flinke klapper gemaakt, 13 plaatsen gezakt. Nieuw binnengekomen, oh yes, Rockin' with the Best, Late back Luke en Keanu Silva... ...plek 29 deze week. En In My Mind, Donoro en Gigi Agostino vind je daar. Over staat nu 45 weken in de lijst en stond op uh, plek 28 deze week. Vorige week op plek 27 en dus, dus één plaatsje gezakt. Moonlight, Gollin is daarentegen juist dat plaatsje weer gestegen... ...want die staat nu op plek 27, stond vorige week op plek 28... ...staat zes weken in de lijst. En Promises, Calvin Harris, Sam Smith vind je nu al 39 weken in de lijst... ...en stond vorige week op plek 24. Plek 25, Losing It Fisher... Staat nu ongeveer 43 weken in de lijst. Ja, en stond vorige week nog op plek 23. Do it again, Steve Aoki en Alok staan op plek 24, staan nu twee weken in de lijst, is de snelste klimmer van deze week. En Speechless, Robin, Schultz en Erika Zirola, 26 weken in de lijst, vorige week op plek 22, nu plek 23. Dan gaan we naar Bodywork, Pickle, plek 22 deze week, 23 weken in de lijst, stond vorige week op plek 19. En op plek 21 hebben we David Geta Ray staat nu twee weken in de lijst en met de platen Stay op plek 21. Dan wel een van mijn favoriete platen, staat nu op plek 20 deze week in de Euro Breakdown En dat is Loud Luxury En Brando En Body Voordat we daar naartoe gaan Gaan we jullie eerst natuurlijk nog even gedag Voor het eerste uur En Patrick Jij ja, had je tip al klaar toch? Ja zeker Ik heb die van mij ook klaar En ik denk dat die oh. totaal niet afgestemd is op die van jou Nee Hij staat niet haaks Ja ik heb me eigenlijk ook niet echt heel goed beluisterd nog nou, Gaat goed komen Komt goed Komt goed Tot straks jongens Pep Toen ik het staal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 Body on losing all my innocence. body on finding all my innocence. Yeah, body on losing all my innocence. Yeah, body on finding all my innocence. Yeah, body on losing all my.